5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een Nederlands schip heeft vanochtend de bemanning gered... van één van de twee olietankers die in de golf van Oman beschadigd zijn geraakt. Hoe dat gebeurde is nog altijd onduidelijk. Mogelijk waren ze aangevallen. Volgens de rederij was het Nederlandse schip onderweg van Singapore naar Dubai... en kreeg het een noodsignaal van een Japans schip dat stuurloos zou zijn geraakt. De 21 bemanningsleden die zijn van boord gehaald... en overgebracht naar een Amerikaans marineschip. Groningen is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Ongeveer anderhalf uur geleden was er een beving met een kracht van 1,9. Het epicentrum lag bij Appingedam. Het is de veertiende in een maand tijd en de twee zwaarste in die periode. Minister Wiebes die maakte vanochtend bekend dat vanwege de recente bevingen de schaderegeling wordt verruimd. Meer mensen komen in aanmerking voor een vaste vergoeding van 5000 euro. Zo'n 9000 leerlingen uit het VMBO en het MBO durven geen verklaring omtrent het gedrag aan te vragen, omdat ze bang zijn dat ze die niet krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze in aanraking zijn geweest met justitie. En dat ze geen verklaring hebben, dat belemmert hun carrière-mogelijkheden, zeggen de ministeries van Justitie en Onderwijs. En 2000 duiven die zondag door Nederlandse duivensporters in het midden van Frankrijk waren opgelaten, zijn vertraagd of vermist geraakt door een storm. Slechts een klein deel van de 10.000 duiven kwam rond de verwachte aankomsttijd aan in Nederland. En de meeste dieren die zijn inmiddels wel terug, maar enkele duivensporters missen nog meer dan de helft van hun duiven. En door de storm kunnen ze tussen de Franse stadsduiven op straat terecht zijn gekomen. En mogelijk vliegen ze later alsnog terug naar hun eigenaar in Nederland. Het weer nog af en toe zon en lokaal een onweersbui met soms veel regen. Vanavond dan wordt het geleidelijk droog. Vannacht misschien wat regen. Ook morgen plaatselijk wat neerslag. Maar smiddags droog en regelmatig zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Bij Utrecht is de Leidse Rijntunnel in de A2 weer open. Maar de files in de regio zijn nog niet echt weg. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen knop het Watergaafsmeer en knoop het Eemnes 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Richting Amsterdam is zojuist een auto met gestrand bij Hilversum Noord. Dus ook daar ontstaat nu file. Op de A2 gaat het ondertussen een heel stuk beter. Van Amsterdam naar Utrecht. De tunnel is weer open. Maar tussen knop het Hodenrecht en Utrecht zie je nog een hoop remlichten. Reken op zeker een kwartier extra. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Knoppen een kwartier. A9 Veen Den Helder bij Heile, Heilo, ook wel een kwartier extra. A27 Almere Utrecht tussen Hilversum en Knoopert Lunette, 20 minuten vertraging. De N201 uit Uithoorn Hilversum tussen Wilnis en Loenen, ruim een half uur. En de laatste die er uitspringt tussen de 36 files, dat is de N231 Amstelveen Alve Bij Kuddelstaart, 20 minuten erbij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Weet wat hier leeft? Dit is -M. When I find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 The broken hearted people living in the world agree there will be an answer let it be For though there may be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 Ja, een gezellige dag voor het hele gezin dus. De locatie is het centrum van Zandvoort. En ik ga door met Ray Charles' I Can't Stop Loving You.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 ago they still makes me blue they say that time heals a broken heart No. to say So I'll just live my life of dreams of yesterday En ik heb er ook weer een uitgekozen uit 1997. En ik heb een Nederlandstadige uitgekozen. En dat heb ik eigenlijk een beetje gedaan in verband met aankomende zondag. En dat is namelijk Vaderdag. Stef Bos schreef het nummer in 1988. Toen hij bij zijn vader kanker werd gevonden. In dezelfde tijd hadden Bos en zijn vader verschil van mening over de beleving van religie. Vader was streng gereformeerd. Bos zelf was bijna atheïst geworden. Bos voorzag dat als zijn vader zou overlijden... zij elkaar nooit meer zouden zien. Vader geloofde in de hemel en Bos niet. Zijn vader genas hierna echter. Op 10 juni 2014 overleed papa Bos alsnog. Het nummer haalde de achtste plaats in de Nederlandse top 40... en verkocht ook goed in België. Het bereikte de hitparade in 1991... maar de oorsprong van het nummer komt uit 1988. Toen de zanger inderdaad besefte dat er steeds meer dingen op zijn vader ging lijken. En daar komt Stef Bos met Papa. Dat goed. Hè? Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jou...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 Dus we komen elkaar oh 15 juni organiseert Skip het jaarlijkse zomerfeest. Het traditionele kinderfeest vindt plaats van 2 tot 5 op het grasveld tussen de aanleunwoningen aan de burgemeester Nijweilaan. Naast kinderdagverblijf Pippeloentje. Het zomerfeest van Skip is ieder jaar weer een groot succes en wordt door veelal Zandvoortse kinderen en hun familie bezocht. Het thema dit jaar is Skip aan zee. De oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld een echte vlieger maken, de kleintjes een bootje of een strandschilderij. Er zijn grappige hindernisbanen, een plek om echte jutten, een viskar, een cocktailbar en nog veel meer. En wat het mooiste is, iedereen is welkom. En ik ga door met Lorde met Royals.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 let me Weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag waren er met name veel volken En verder waren er ook perioden met een klein beetje zon. Vanochtend was er in het westelijk kustgebied een alle bui mogelijk. En in de loop van de middag en vanavond kwam de bui geleidelijk ver oostwaarts En konden er plaatsen onweer en windstoten van rond de 60 km voorkomen. De maximum temperatuur liep uiteen van 18 graden langs de kust tot 21 graden in het oosten. Komende nacht komen er in het noorden eerst nog enkele buien voor, mogelijk met onweer, en verder zijn er opklaringen. De zwakke, tot matige wind komt uit het zuidoosten en wordt in de loop van de nacht zuidelijk. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden. Morgen overdag zijn er eerst wolkenvelden en trekken enkele buien, mogelijk met onweer, noordwaarts over het land. De buien verlaten het noorden aan het begin van de middag, ...en worden gevolgd door een zonnige periode. Het zal niet waar zijn. Er staat een zwakke tot matige wind in de overwegend zuidelijke richtingen. Langs de kust gaat de wind in de middag vanaf zee waaien. De maximumtemperatuur loopt uit 1 van 20 graden langs de kust... ...tot 25 graden in het oosten. Nou, ziet er niet slecht uit, moet ik eerlijk zeggen. Hè, toch? Dat valt toch mee? Ja, dat dacht ik ook. Goed, ik ga denken, morgen is het misschien een mooie dag.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 Dag als ik je vragen een hele mooie een hele mooie dag, een hele mooie dag. Hele mooie dag! Als we toch wel een mooie dag hebben, dan hou ik het toch op zaterdag. Want zaterdag 5 juni vindt het evenement 24 uur van Zandvoort plaats. De lokale omroep van ons, onze ZFM, zal de hele dag live verslag doen... vanuit de mobiele studio in het Amsterdamse Beats Hotel. Van 6 uur tot 12 uur lopen de verslaggevers als een rode draad door de programmering... om de luisteraars op de hoogte te brengen van het laatste nieuwtjes rondom dit evenement. Tevens gaat ZFM deels de optreden uitzenden die gegeven wordt tijdens de vrienden van Zandvoort Live... op het Badhuisplein. Wil het evenement niet aan de bezoekers... maar wel graag wil meegenieten... kan dus zaterdag de hele dag afstemmen op ZFM. In de ether 106.9... op het tv-kanaal 40 van Zigo... en via ZFM app of ga naar www.zfm-zandvoort.nl. Ja, en dat ziet er inderdaad mooi uit. En ik mag zelf... Om zij uur beginnen met vroege vogels. Ik ga meewandelen met onze boswachter in het Amsterdamse, uh, het Amsterdamse Bos. Ja, uh, nee, niet de Amsterdamse Bos, maar in de Duinen. Dat is beter. Het bos is een stukje verder. Goed, ik ga door met uh, Afternoon Night van JJ Kale. We're gonna let it all hang out After midnight We're gonna check it out Midnight. Het ke uh, kerkpleinconcert van komende zondag in de Protestantse kerk staat bol van klassieke operamuziek. Het Operacor Almere zal namelijk een optreden verzorgen. Op het programma staan werken van onder andere Georges Bizet, Camille Saint-Séance en Giuseppe Verdi. Operacor Almere werd zeven jaar geleden opgericht door Rutger van Leiden en Loes Jonge en telt inmiddels 42 leden. Uitgangspunt is om met elkaar, met veel plezier, uit volle worsten te leren genieten en te gezingen. En het publiek te laten genieten van de prachtige melodieën uit de brede scala dat opera biedt. Leeftijd is ongeschikt aan de, aan de passie van muziek. Ja, Dus ik zou zeggen, als u een mooi concert wil zien, ga dan naar het concert in de protestante kerk. Het begint zondag om drie uur en de kerk gaat om half drie open. De entry bedraagt 5 euro, dus daar hoeft u het niet voor te laten... waarvoor u tevens een programmaflyer krijgt. Nou, beter kan u het niet hebben, denk ik. We gaan even naar Niels Geuzenbroek met Streets of Heart. Lennon met Clan Up Time. Goed, we gaan door met het volgende item. Voorstand voor hem, de regio. Ja, en dat houdt weer een programma van 13 tot en met 19 juni. En dan gaan we beginnen met Huisdieren Geheimen, nummertje 2. 3D in het Nederlands, zaterdag, zondag en woensdag om half 2. Interest 6 jaar dan hebben we nog Pokémon Detective, Pikachu. En het is ook een 3D. En het is zaterdag, zondag, woensdag om half vier, dus zes jaar. Dumbo, ook een 3D. Dan gaan we door zo. Een brilletje meenemen, zou ik zeggen. Donderdag tot en met zaterdag om 8 uur, 12 jaar. En dan hebben we Single 39. En het is 12 jaar. Z zondag tot en met dinsdag om 8 uur. En dan hebben we ook nog Filmclub, Simon van Kolm En dat is The White Crow... En het is Nooreshefts vlucht naar het westen. En het is woensdag om half acht, twaalf jaar. En we verwachten natuurlijk ook nog wat. En daar komt die Toy Story in het Nederlands, 3D. En het is 26 juni. En Rocketman, en die komt op 4 juli. Voor kaartenverkoop verkoop en info www.circusandvoort.nl Oh Cocker. You can leave your head on. Goed, 14 juni van 5 tot 8 en dat is morgen. En dan is er weer de, uh, uh, de lekker smullen op het gasthuisplein. Ontvangst is om 5 uur en dan is de vismaaltijd er. En vanaf 6 uur wordt er aan een heerlijke maaltijd geserveerd. De maaltijden worden verzorgd door kroonvis en door leden van Volkorenvereniging De Wulf. En die, worden, die, reserve, die serveren het voor u. De nostalgische evenement heeft zijn oorsprong gevonden in 1970 en werd door wijlen Theo Hilbers tot 1986 elk jaar op het gasthuisplein georganiseerd. Zijn zoon, Erwin, heeft het sokje overgenomen en gaat er samen met Kroonvis het wapenverzandvoort en de Wurf weer een gezellig evenement van maken. De kaarten kosten 14 euro en als ik goed begrepen had was het nog niet helemaal uitverkocht. Dus u hebt nog even kans om het te, om het te kopen en dat kan u volgens mij bij het VVV kopen. Hiervoor krijgt men een lekkere voorgerechtje, een geweldige moot Kabel, kabeljauw met salade en toebehoren en een consumptie. De kaarten zijn te koop bij Bruna en het Zandvoermuseum en het wapen of van het Gasthuisplein. Uh, de tafel reserveren vanaf vier kan al alleen via mail mail. De tijd is dus van vijf tot acht en de telefoon 06-282-92794 en de locatie is het Gasthuisplein. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Dakota, Hans stellen. Prachtig plaatje. Goed, we gaan door met Brian Highland. Sailed with a kiss. It's gonna Maar van vandaag zitten we erop. Ik wens u een heel fijn weekend en vooral zaterdag. Ik hoop dat het prachtig weer voor u wordt, want er is een hoop te doen in Zandvoort. En ik mag zelf daar een beetje aan meedoen. Ik mag beginnen om 6 uur. Ja, vroege vogels, hè? Ben ik altijd geweest, een vroege vogel. Vraag me dan mevrouw. Ik wens u in ieder geval een heel prettig weekend en morgen weer gezond op. Graag tot volgende week.